De wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een horstststuk voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauwman. Vandaag horen jullie het tweede deel: het automatische dienblad. Goedemorgen Maartje. Ook goedemorgen. Is de professor nog niet op? Nee. Dan slaapt hij zeker nog. Dat moet wel, ja, dat weet ik niet. Ben je nog kwaad op me? Om die stofzuiger? Ja. ja. Een beetje wel, ja. Ik kon het toch echt niet helpen, hoor. Ik was zo verbaasd dat die stofzuiger precies deed wat ik wou. Dat je op het laatst zelf niet meer wist wat je wou. Hè? Zo zou je kunnen zeggen, ja. Het is jammer. Nou heb ik helemaal pijn in mijn rug van al dat gebukt met dat stoffer en blik. Nou, spijt me, maar de professor zal er wel gauw iets op vinden, denk ah, ik. ik hoop het. De automatische theelepeltjes heb ik ook nog niet. Oh, maar daar wil ik best meteen mee beginnen als ik straks gegeten heb. Wat <lacht> hey, was dat nou voor gepiept? Oh, dat is de professor. Die roept me. Kijk, via dit apparaatje. Als de professor op een knopje drukt, dan begint het bij mij te piepen. <lacht> dan weet ik dat hij me iets te vragen heeft. Ja, ja, daar heb ik wel eens meer van gehoord. Oh, de professor begint ongeduldig te worden. Ga maar gauw je gang. Ik schenk zelf mijn thee wel in. Goedemorgen, professor. Wat doe je nou? Oh, dat is mijn zaktelefoon. Ja, dat weet ik. Nee, nee, nee, dat was niet tegen uw professor. Dat was tegen Kaspijf. Oh ja, ja. Zeg, Martje. Uh, Maartje, kun jij voor één keertje mijn ontbijt weer eens bovenbrengen? Huh? Ik heb opeens een geweldig goed idee gekregen. Wil ik meteen al beginnen? Ja, oh, natuurlijk professor. En uh, vraag dan aan Kasper of hij meteen ook naar boven komt zodra je klaar is met eten. Goed professor, dat zal ik doen. Oh, hij heeft het al gehoord, want hij zit te knikken. Prachtig. Uh, <laughs> zeg Maartje, uh, breng me dan maar uh, uh, twee bruine boterhammetjes met kaas... En een zacht gekookt eitje. Dat zal ik doen, professor. Ik zal het u dadelijk brengen. Fijn. Dankjewel, Maartje. Over uit. Nou, maar dat is handig, zo'n zaktelefoon. Zo kan je altijd overal in huis met elkaar praten. Ja, ook een uitvinding van de professor. Nou, ja, reuze handig, hoor. Ik zal gauw vragen of hij er van mij ook ja, een oh, heeft. Oh, dat zal wel. En anders heeft hij er zo een gemaakt. Nou, ik ga mijn gauw het ontbijt voor de professor klaarmaken. Goed, en zeg dan maar dat ik zo kom. Dat zal ik doen. Ah, goedemorgen Maartje. Hier is uw ontbijt. Eh, prachtig, prachtig. Zet het er Als maar Alsjeblieft. Alstublieft. Twee bruine boterhammetjes oh. met kaas. Oh. En een zacht gekookt eitje. Lekker, lekker, lekker. Zo. Ach, nou ben ik toch het zout vergeten. Och, dat hint dat toch niet, Maartje. Dan eet ik mijn eitje voor een keertje zonder zout. Nee, nee. Nee, nee, professor, dat doen we niet. Dat smaakt niet. Nee, ik haal het zout wel even. Ach, dat hoeft toch niet, Nee, nee, maartje. ik ga het meteen even eh? halen. Oh, nou ja, goed, zoals je wilt. Alsjeblieft, professor. Hier is het zout. Ah, dankjewel, homaartje. Ja, ja, ja. Zeg, ik, ik, ik bedacht het daar straks pas, hoor. Maar je had het eigenlijk wel aan Kasper kunnen meegeven, ja, zeg. dat dacht ik zelf ook pas op de trap aan. Ja. Yeah. Nou ja, Kasper kan toch toch wel iets voor je doen. Want ik zie net dat je de suiker ook vergeten bent. Huh? Oh, de suiker ook, ja, professor. Nou ja. Dan ben ik er vast niet bij met mijn hoofd. Nou ja, die... Uh... Zal ik dan inderdaad een Kasper meegeven, als u dat niet erg vindt, ja, Natuurlijk niet. Oh. Goedemorgen, professor. Oh, oh dat is oh. nou jammer. Dat is nou jammer. Daar is hij al. Goedemorgen, Kasper. Is het jammer dat ik er ben? Eh, nou ja, nou ja, dat is te zeggen. Maartje heeft haar straks me nog bij gebracht, zeg maar. Toen bleek dat ze het zout vergeten was. Het zout, hè. En toen... Eh... Nou, als ze het zout kon brengen, blijkt dat ze de suiker ook vergeten is. Dus ik zeg net tegen haar, ik zeg tegen de, Ik zeg, nou, dan kun je die wel aan Kasper meegeven. Maar toen kwam jij al binnen. Oh, maar ik wil gerust even meelopen naar beneden. Oh, nee, nee, nee, nee, hoor. Dat is helemaal niet nodig. Ik haal zelf de suiker wel even. Goed, zoals je wilt. En professor, u had een ja. heel goed idee, heb ik gehoord. Uh, ja, ja, ja. Ik, uh, ik bedacht me daar plotseling, zeg, dat het wel eens aardig zou zijn... hè, om een verschrikkelijk verkijker te bouwen. Een verschrikkelijk verkijker? ja. Maar die zijn er toch al? Ja, waarmee we naar de maan, de zon en de sterren kijken, bedoel je die? Maar die bedoel ik niet. Nee, nee, nee, nee, mijn waarde Kasper. Ik bedoel een kijkert, hè. Waarmee we van hieruit bijvoorbeeld helemaal naar um, Amerika kunnen kijken. Of, um, of naar China. Ja, ja maar begrijp ik wat u bedoelt. Maar dat zal ja. niet eenvoudig zijn, want dan moeten we met een boogje kijken. Ja, juist, juist, juist. En dus vraag ik me af hoe wij dat probleem moeten oplossen. oh, Oeh. oh! o. Oh, oh. Alsjeblieft, professor. ...de suiker. Ach, maar, hè, lieve Maartje, je, je heigt er helemaal van. Ja, professor. He? Ja, Maar wat wilt u, hè? Ik ben een korte tijd driemaal de trap op... Ja. ...neergelopen. Ja, ja, ja, ja. Nou, nou, zeg in elk geval heel hartelijk bedankt, hoor. Zeg, het doet maar even kalm aan, hoor. Ja, maar, professor, dat komt wel in orde. Goed zo, goed zo. Maar eh, moet ik nou niet meteen even verse thee voor u halen? Deze zal zo langzamerhand wel helemaal koud geworden zijn. Oh, nee, nee, nee, oh, nee. Dat is helemaal niet nodig, zeg. Dat gaat nog best. Ja, goed, professor... Nou, als u nog iets nodig hebt, dan, uh, dan hoor ik het wel, hè? Ja, beslist, Tomaatje. Nou, dan ga ik dan maar weer. Ja. Ja, ja, ja. Voordat we nou aan die verschrikkelijk verkeken gaan beginnen, hè? Zou we daar eigenlijk eerst iets op moeten verzinnen. Waarop? Bedoelt u? Nou kijk, we zouden eigenlijk iets moeten uitvinden, waarvan waardoor wij maatje dat veel de trap lopen kunnen besparen. Een soort lift bedoelt u? Ja, ja, of een soort, moet ik het zeggen, een soort dienblad, nietwaar? Dat via een lopende band of zo vanuit de keuken de trap op, zo hier de kamer binnenkomt. Ja. Dat zou reuze handig zijn. Ja. ja. Dan hoeft u maatje maar te roepen. Ze zet in de keuken wat u nodig heeft op het dienblad en het komt zo automatisch hier naar boven. Juist, mijn jongen, nou, juist. We kunnen het zoiets toch wel eerst proberen te tekenen, hè? Huh? Ja? Laten we dat gelijk gaan doen, zeg. Nou, zoals u het hier getekend heeft, moet het lukken. Ja, dat uh, dacht ik ook, zeg. Ja, ja, ja. Ja, de, de, de, beetje, uh, de grote moeilijkheid was even de trap... Oh, hier heb ik een streepje verreden, wacht even. Zo, de trap, ja, maar dat... Uh, dat hebben we toch zo wel aardig opgelost, dacht ik. Zullen we dan maar meteen in de keuken gaan beginnen? Ja, dat is best, dat is best. Als jij nou die gereedschapskist meeneemt, he, neem ik deze. Ja, goed, maar zo. Zo, <lacht> Maartje. Weet je, ik kom bij jou een ogenblikje sturen. In je oh. keukentje. <laughs> nou, dat mag wel hoor. Ja, maar we moeten misschien wel even wat rommel maken. Nou, dat hindert niet. Een beetje rommel is zo opgeruimd. Maar het kan wel eens een beetje veel rommel worden. <laughs> nou, ja, kort. dat zien we dan wel weer. <laughs> mooi, mooi, mooi. Oh, aan de slag dan, Ja, professor, tot de dan Zo, we doen wat we afgesproken hebben. hè. Zo, zo. au, au. auw. is mee, tuin. dat zien, hè, Kasper? Dus zo ja. is het. Oh, maar jullie zouden maar een klein. Oh! Een klein beetje rommel zouden jullie maken. Nee, nee, een beetje veel rommel, hebben we gezegd. Oh, Maartje. nee, maar dit is onvoorstelbaar, zeg. Nou, hoe krijg ik dat nou ooit opgeruimd? Nou, nou, nou, niet zo, niet zo somber, zeg. Niet zo somber, hè. He? Je, uh, je hebt toch de bestuurbare stofzuiger. Ja, zeg. ja. Hè? Hè? Oh, nee, oh, oh, nee, oh, nee. Die heb je niet. Oh, nou ja, die, die maken we dan straks even eventjes voor jou. En ik heb nog zes automatische theelepels, ook te goed. Die maken we straks ook voor je. Ja, als dat maar waar is. Dat maar van mij gaan. Ja, dat zal wel. Het is trouwens allemaal voor jouw best veel wat we hier doen. Ja, dat moet ik dan eerst nog eens zien. Je zult het zien, net op mijn woorden. Zo, zo. Nou, ik geloof dat we dat nu zijn niet, hè? Ik dacht het ook, ja. Hebt u de stofzuiger weer helemaal in orde? Ja. Ja, als jij hem weer niet opnieuw voor de trap laat vallen... ...zal hij het de eerste honderd jaar wel blijven doen, zeg. Prachtig. En ik heb de theelepel zover klaar. laat nou, nou, laten wel Maartje dan maar eens gaan inlichten... ...wat wij voor haar tot stand hebben gebracht. Uitstekend, dat is een goed idee. Zo, Maartje... Wij hebben een verheugde mededeling voor jou. Het is gebeurd. Ja, ja. Oh, gebeurd? W wat is gebeurd? De trapklim en bedieningsinstallatie is klaar. De trapklim wat is klaar? De trapklim en bedieningsinstallatie, oftewel het automatische dienblad. Oh, nou ja, dat zal dan wel. Ja, en we zullen jou laten zien hoe het werkt. En je hoeft in het vervolg nooit meer trappen te lopen, Maartje. Nou ja, bijna nooit meer. Oh, Oh ja, nou, het zal mij benieuwen. Kijk, Maartje, uh, Kasper en ik, we gaan zo dadelijk naar boven. Dan vraag ik jou op twee kopjes koffie. Mm -hmm. En via dit dienblad kun jij ervoor zorgen dat we die ook werkelijk krijgen. En dan hoef jij dus oh. voortaan zelf geen trappen meer te klimmen. Begrijp je wel? Ja, ik geloof het wel. Ja, goed, goed. Dan gaan we nu naar boven. Ga je hier, Kasper? Ik kom eraan, professor. Goed dat ik al koffie heb gezet. En dat met al die rommel... Zo oh, Casper, daar gaat hij dan. Veel succes professor. Dank je, dank je, dank je. Ja professor? je? wij zouden graag twee kopjes koffie willen hebben. Daar heb ik al op gerekend, ik heb het al ingeschonken. Prachtig. Ze komen eraan, over hun sluiten. Goed zo. Dank nou, Casper. Zo nou gaat het gebeuren ik ben benieuwd of het niet ergens onderweg blijft steken, professor. Hoogst benieuwd. Ik hoor wat. Oh, oh nee! Zo! Oh. professor. dat ben ik dan. De hele verbetering, hoor. Dat moet ik zeggen. Nee, maar maatje, Maartje, maartje wat, wat, wat, wat, wat, heb je, wat heb je nou gedaan? Ze is zelf op het dienblad gaan zitten. Ja. Eh... Uh, Moest dat dan niet? Nee, ja, natuurlijk niet maartje. Je had gewoon die kopjes toch, toch op kunnen zitten. En zelfs in de keuken, in de keuken kunnen blijven. Oh ja, nou ja, dat weet ik toch niet. Dat hebben jullie me helemaal niet gezegd. Nou, ja, ja, ja, Dat is zo. We hadden wat duidelijker moeten zijn. Nou ja, het ging in ieder geval best leuk, hoor. Ja, Dank je de, de koekoek. Oh. Nou ja, dat weten we dan ook weer. Als we eens gemakkelijk naar beneden willen, dan kan het op het Diemblad. Ja. Ja, dat is allemaal natuurlijk heel mooi. Maar ondertussen zit ik wel met een vreselijke rommel overal. Stil nou maar, stil nou, stil maar. Kijk eens wat ik hier voor je heb: de bestuurbare stofzuiger geheel gerepareerd. En zes automatische theelepels. De professor moet er alleen nog even voor zorgen dat ze kunnen roeren. Nou ja, maar dat is in de wip gebeurd. Ja, alsjeblieft. Een automatisch dienblad, Bestuurbare stofzuiger. En zes automatische theelepels. Wel liefje, wat wil je nog meer? twee mannen in huis die geen rommel meer maken en een volautomatische keuken waarin ik niks meer hoef te doen oh ja nou daar spreken we dan de volgende keer wel eens over jullie hebben geluisterd naar de wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga een hoorspelstrip voor de jeugd in twaalf delen geschreven door Jan Lauwman